Goedemorgen, ik ben Rijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je een pakje peuken wil kopen kun je over tien jaar waarschijnlijk alleen nog maar terecht bij speciale tabakzaken. Als het aan het kabinet ligt. Dat bevestigen Haagse bronnen na een artikel in de Telegraaf. Op plekken waar veel kinderen komen, zoals speeltuinen en sportparken, mag straks ook niet meer gerookt worden. Er mag nu al niet meer gerookt worden op schoolpleinen. Zet 19 december in je agenda, dan komt er een einde aan de jarenlange discussie of er wel of geen excuses moeten worden gemaakt voor het slavernijverleden. Het kabinet kiest ervoor om dat wel te doen, op de 19e dus. Op straat zijn mensen er nog niet helemaal wat wel nodig is, hoorde mijn collega Vincent van Rijn. We zijn in andere tijden gewoon in. Wat er gebeurt, is gebeurd is, gebeurt gewoon. En we moeten daar niet over blijven zeuren gewoon in. We moeten gewoon vooruit kijken. En dit is achter ons. Dat is goed, dat overal gebeurt. Maar er komt nog meer bij kijken. Dan heeft u het over de financiële compensatie? Ja, dat moet ook aangedacht worden. Aan ja, wie moet je dat geld geven? Dan duiken weer bepaalde, dezelfde usual suspects duiken daar weer op. En dat geld gaat nergens heen. Of er ook geld naar nabestaanden gaat, is nog niet bekend. Wel wordt er 200 miljoen vrijgemaakt voor meer bewustwording over het slavernijverleden. Ook wordt er een museum gebouwd. Flink schrikken voor mensen in een appartementencomplex in Den Bosch. Midden in de nacht was er een keiharde knal te horen. Bleek dat... ...dat er aan de voordeur een explosief hing. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. De politie onderzoekt wie er achter de knal zit. Een buschauffeur van Arifa die zijn spullen kon pakken omdat hij te vaak te laat kwam... is terecht ontslagen, zegt de rechter. De man uit Leeuwarden kwam jarenlang zo vaak te laat... dat het bedrijf hem meerdere keren waarschuwde, een psycholoog voor hem betaalde... leefstijladviezen gaf en zelfs een apart rooster voor hem maakte. Toen reizigers voor de zoveelste keer op een bus moesten wachten die niet kwam... was Arifa er klaar mee en ontsloegen ze de man. Hij vindt het onterecht, hij sliep gewoon slecht door zijn scheiding. Dan nog het weer. Vanochtend kan er nog een buitje vallen... maar op de meeste plekken is het droog. Later vandaag wolken, maar ook steeds meer zon. Het wordt 11 of 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland heeft het verkeer veel vertraging op de A7... en overrichting Zaanstad. Tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord een half uur op onthoud. Dat komt door de ongeluk. De rechterrijshok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik heb veel scherpe randen, gepolijst dat ken ik niet. Ik wil het ook niet anders, want ja, het is mijn levenslied. Ze kijken naar mijn tattoos. En men ziet er wat je thuis. Zien me altijd lachen. Maar elk huisje heeft zijn kruis. Echt mij krijg je niet stuk. Nee, je geeft geen ene fuck. Het is dat eigenwijze veentje mooi gelukt. Je krijgt me niet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 Op jou heb je te wachten. je hebt keihard voorgelogen. gelogen. We stroom de mieter en bedrogen. We dus stroog die daar in je ogen.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 I don't know, I don't know, can we shake out the habits? Are you speaking my language? Uh -huh. I got holes, you got holes, and someday we're better, we can take out the pressure. Love me now, love me now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 I had to say no disrespect, gotta do it safer, you can keep it Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going fever She know I'm gonna call the way she can drop a pin and I come meet her Stand next to me, you gon' end up catching a fever but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 The fire. Ik ben erin, ik ben erin, ik ben erin, ik ben erin, 10 for pure delight kick snare Let's go. Don't upset